Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De helft van de vechtsporters en een kwart van de krachtsporters gebruikt doping. Het gaat dan niet om topsporters, maar juist over mensen die deze sporten maar één of twee keer per week doen. Dat staat in een nieuw onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid liet doen. Dik 2000 mensen werden anoniem ondervraagd. Het gaat vooral om het spuiten van anabolen. Volgens de onderzoekers is er een flinke stijging te zien. Bij eerdere onderzoeken ging het nog om zo'n 10 tot 15 procent van het gebruik van doping. En de koffie is gezet en de pennen zijn bijgevuld. In het torentje in Den Haag is het topoverleg begonnen over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De BBB werd daarbij de grootste en er moet nu vooral worden gepraat over de stikstofplannen. Maar ook over dingen als klimaatverandering en de opvang van vluchtelingen, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Essentieel is de vraag of ze alle grote problemen die er zijn nog samen kunnen oplossen... Het is de verwachting dat ze daar vanavond nog geen duidelijk antwoord op kunnen geven. Het overleg duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Excelsior-speler El Yacoubi moet zijn aanvoerdersband inleveren. Gebeurt omdat hij eerder deze maand weigerde de One Love band te dragen. Die moet in de voetbalwereld uitstralen dat clubs tegen racisme en discriminatie zijn. El Yacoubi ging ook niet achter een One Love spandoek staan. En daar kreeg hij veel kritiek op. Excelsior zegt zelf dat ze spelers niet willen dwingen om eraan mee te doen. Maar dat ze als club een maatschappelijke functie hebben. En een droomvondst voor een Australische hobbygoudzoeker. Hij vond een goudklomp van 2,6 kilo die omgerekend 148.000 euro waard is. De goudzoeker vond die klomp met een metaaldetector en andere hobbyzoekers zijn jaloers. That's pretty cool. Would je want me? last week De vinder zelf die wil anoniem blijven. Krijg je nog het weer. Vanavond blijft het nat. Morgenochtend is het droog en komt de zon nog even door. Smiddags komt er weer regen aan en wordt het een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Utrecht centrum nog 7 kilometer file. En de vertraging is daar nog 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. z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 Frederic Isidore Baron Tielemans, een Belgisch jazzmuzikant muzikant en componist... die behalve als gitarist en mondharmonica spelen... ook bekend werd en bekendheid verwierf als virtuos-fluiters. Zijn bijnaam Toets is afgeleid van de muzikant Toets Mondelo. Also, uh, Toets Tielemans, daar open ik altijd mee. En goedemorgen op deze beetje druilige zondagmorgen hier bij uh, ZFM Jazz. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. van uh, Toets Tielemans. Van het nummer Blue and Yellow. En van het toepasselijke album One More. Zeker omdat uh, we het uur ook geopend zijn uh, met uh, Toets Tielemans. Uh, uh, deze twee uur jazz staan voornamelijk in het teken van uh, Nederlandse jazz. En wel van uh, muzikanten die uh, gewoon hedendaagse jazz En De volgende die ik er klaar heb staan is een uh, Friesin. Ze is geboren in, uh, in Friesland. Het lijkt me logisch als je een Friesin bent. Haar naam is... Uh, Francine van Tuinen, en ik heb een, uh, een album gevonden. Dat heet Cool Voice, Celebrating the Voice of Rita Reis. En het nummer heet T42. I'm discontented with homes that I've rented. So I have invented my own. Da Lovers' oases, where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city, where flowers pretty caress the streams. Cozy to hiding, to live side by side. no Into fourteen, me for you, and you for me. cake Van Zien van Tuinen. En op gitaar was dat Jesse van Roeler. En tevens speelde op dit album mee. Herman, uh, Fraantje, Clemens van der Veen en Joost, Joost Patokka. En Jesse van Roeler is, uh, is ook een van de beste hedendaagse jazzgitaristen die we kennen. En later in het uh, uur nog meer. Wat ik uh, nu klaar heb staan is ook wel een bijzonder... Uh, een bijzonder orkest. Het is het jazzorkest van, uh, van het Concertgebouw. Het heet dan ook uh, Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Het is een Nederlandse jazzband dat sinds het begin van hun bestaan... investeert in, uh, en viert het orkest Dutch Jazz. En uh, heritage en verwelkomt het nieuwe generatie van uiteenlopende muzikanten. Ze geven gewoon Nederlandse jazzmuzikanten een kans... om uh, op een wereldtoneel uh, op te treden. En uh, ik heb nu een nummer van hun uitgekozen... waarin uh, Jan van Dijkeren, dat is een Rotterdamse... Uh, uh, trompetist heb ik wel vaker gespeeld. Echt een fantastische trompetist. Die ook uh, wereldwijd faam heeft. Heb ik een nummer uitgekozen van het uh, Jazz Orchestra of het concertgebouw samen met uh, Jan van Duikeren. En uh, het nummer heet Somewhere Between the Stars. het album uh, Riffs and Rhythm... het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... samen met uh, Jan van Duiker. En ik moet er wel even iets recht zetten. Ik zei natuurlijk uh, net dat het een, uh, een Rotterdamse muzikant is... maar het is uh, een Schiedamse, wel uit uh, de Rotterdam en de omgeving. In 1975 is hij geboren en behoort al jaren... tot een selectie groep internationaal gewaardeerde jonge muzici... die wereldwijd actief is. Ik ken hem persoonlijk ook. En, uh, nou ja, persoonlijk, ik heb hem vaker zien optreden... En uh, waarschijnlijk is hij daar ook het bekendste mee... als trompist, uh, trompetist van de, van de band van Candy Dulfer, uh, Funky Stof. Maar uh, hij heeft ook vaker opgetreden met uh, Treintje Oosthuis... de Jazz Invaders, uh, Cardunor, Caro en Caro uh, Emerald. Het Rotterdamse Jazz Orchestra. Zometeen in dit uur uh, draait er ook nog wat van. En vele andere artiesten en ensemblers. Maar ook onder zijn eigen naam, ik zou hem eens googelen... is Jan van Duiken uh, zeer productief en heb uh, echt fantastische nummers gemaakt. En aangezien ik zo'n groot fan van hem ben... heb ik uh, nog een nummer van hem klaarstaan. Ook weer samen met het uh, Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Uh, het album heet Mum en het nummer heet Stay at Home uh, Stay at Home Sessions 2020. En de prachtige klanken van uh, Gerard Klein op trompet en de stem die u hoorde was van V. Uh, Klaassen. Tevens speelde nog op dit uh, album mee Robert-Jan Vermeulen, Rico de Leer en Joost uh, Kesselaar. Uh, Gerard Klein is een, uh, ook een trompetist, een Nederlandse trompetist. Echt, uh, die geniet ook wereldfamilie, speelt op veel uh, albums van andere artiesten mee. Uh, later in dit uh, deze uitzending nog meer van zowel V. Klaas als ook van Gerard Klein. Trouwens, het album Big Moves... en het uh, nummer heette De Wallen, oftewel in het Engels The Windows. Uh, zoals ook dit, dit album van de Nijmeegse zangeres V. Klaas... En die mooie, heldere klanken in haar stem. En wie dat ook heeft, die vreselijk mooie, heldere klanken... in een prachtige, vrouwenstem. stem. Dat hebben we ook al in, in het begin van dit uur gedraaid. Het is Francine van Tuinen... Ik heb van hetzelfde album uh, Celebrating Retail Reis nog een nummer gevonden. En dat heet uh, Exactly Like You. I know why I've waited. No way I've been blue. Afraid each night for someone. Exactly like you. Why should we spend money on a show? No one does those love scenes exactly like you. you may Celebrating Rita Rijs. En wie daar ook meespeelde op de, of meespeelde, speelde, speelde, speelt bedoel ik, is Jesse Verroeler. En Jesse Verroeler is een van de meest, en van de beste hedendaagse Jesse Zijn unieke geluid, virtueuze technieken... en mooie composities zijn wereldwijd zeer geliefd. In 1995 won hij het prestigieuze Telenor's Monk Award in Washington. De jury bestaande uit Pat uh, McTenney en John Scottfield, Jim Hall, nou, nog een heleboel uh, namen, was van mening dat Jesse op dat moment een van de meest veelbelovende talenten was. In hetzelfde jaar studeerde hij cum laude van het Hilversum Conservatorium. Nou, als dat geen prachtige woorden zijn om een uh, artiest in te luiden... heb ik hier het volgende nummer van hem klaarstaan. Jesse van Ruhle op gitaar. en the best things in life are free. Laura Fidji. Ook ik luister naar ZFM Radio. It's very clear all love is here to stay Passing fancies And in time may go But oh my dear Our love is here to stay Together The papers, the less I comprehend the world with all its capers and how it all will end. Nothing seems to be lasting, but that isn't our affair. We've got something. It's very clear Our love is here to stay Not for a year But ever and a day In time the Rockies may crumble Gibraltar may tumble They're only made of play day. Mm -hmm. Laura Fitchy met Our Love Is Here To Stay van het album A Coast East. En het grappige aan het album dat is in, uh, ik geloof in 2020 uitgekomen. En het album is ook echt in het Verre Oosten opgenomen met alleen maar muzikanten van daar. Dus dat is wel uh, heel grappig. We zijn alweer aan het uh, einde gekomen van het eerste uur jazz hier uh, bij ZFM Radio. Mijn naam is Marco en ik vind het fijn dat u luistert. Het tweede uur gaan we ook weer uh, lekker verder met uh, Nederlandse hedendaagse jazzmuzikanten en muzici, uh, Wel een beetje afgewisseld ook uh, door een paar buitenlandse jazzmuzikanten. Mocht u nog naar Zandvoort uh, willen komen, houd er wel rekening mee dat er vandaag uh, de squirrun is. Er zijn uh, bepaalde wegen afgesloten en het is gezellig druk in Zandvoort met leuke uh, muziek, bandjes, terrasjes, overal in Zandvoort. Uh, het is alleen jammer dat het weer niet helemaal meespeelt. Het is, uh, als ik naar buiten kijk, nog steeds grijs, grijs en grauw. En het zit er meer uit naar regen als naar zonneschijn. Zoals gezegd, we zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. En sluiten ook af met een, een jonge Rotterdamse uh, zangeres. Haar naam is Jessica de Boer. En van het album Crow speel ik het nummer Harvest. En tot zometeen, tweede uur, hier bij Jazz op ZTV. They told me Harvest will come. So put in the sickle, reap the corn. I've been cultivating fertile grounds, diligent effort planting seeds. Every day I went and watched the soil, the growing steams and sweet honeycomb. Ay, ay, no, day, no, day. The birds would steal, the sun would burn. Limit Stretching We're